Michel Koenen met het NOS-journaal. Dat de Nederlandse regering de afgelopen jaren steun heeft gegeven... aan discutabele Syrische strijdgroepen... verandert volgens het Openbaar Ministerie niets aan de vervolging van jihadisten, Mensen die in Syrië hebben meegevochten met terreurgroepen... blijven strafbaar, zegt het OM. Ze reageren daarmee op de commotie rond de steun van Nederland... aan strijdgroepen in Syrië... waarvan verondersteld werd dat ze gematigd waren. De Tweede Kamer debatteert over het asielbeleid. Dat gebeurt na aanleiding van de kwestie Lilly en Hoek... de Armeense kinderen die zaterdag op de valreep... toch een verblijfsvergunning kregen. De linkse partijen willen dat het asielbeleid wordt verruimd... zodat meer kinderen in Nederland mogen blijven. Maar het ziet naar uit dat dat niet gaat gebeuren. Regeringspartijen D66 en de ChristenUnie zouden dat wel willen... maar wijzen erop dat in het regeerakkoord is afgesproken... dat de oude regeling voor het kinderpardon wordt gehandhaafd. Het Openbaar Ministerie heeft tot negen jaar cel geëist tegen de verdachten in de helikopterzaak. Negen mannen wilden volgens het OM vorig jaar een Amsterdamse crimineel bevrijden uit hun gevangenis met behulp van een helikopter. De vuurder ook onraad en tipte de politie. Die kon de meeste verdachten oppakken. Een van de verdachten werd tijdens een achtervolging doodgeschoten. De hoofdverdachte meldde zich vorige week alsnog bij de politie. En de KNVB houdt er rekening mee dat niet alle wedstrijden... in het betaald voetbal doorgaan dit weekend. De politiebonden willen vanaf vrijdagavond gaan staken. De politie wil alleen uitrukken bij echte spoed... maar bijvoorbeeld niet bij voetbalwedstrijden. En dat brengt sommige wedstrijden in de Ere en Eerste Divisie in gevaar, zegt de KNVB. Minister Grapperhaus probeert de politieacties nog te laten verbieden.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 besteed ik aandacht aan de onvergetelijke Barry White. Hij was trouwens ook geboren deze dag in 1944. Hij zou vandaag dan ook 74 zijn geworden... en hij is helaas overleden 4 juli in 2003. Barry White, Amerikaans soul- en discozanger en producer. Hij zong zowel solo als met de door hem gedirigeerde... The Love Unlimited Orchestra... Had hij diverse hits. Hij werd geboren als Barry Eugene Carter in Galveston, Texas en groeide op in Los Angeles. Op tienjarige leeftijd werd hij lid van een gang. En op die leeftijd van 16 jaar werd hij veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf wegens diefstal van een Cadillac. Autobanden ter waarde van 30 euro. Eind jaren 60 begon White's muzie muziekcarrière. Aanvankelijk nog slechts als producer. Zijn grootste succes was het opzetten van The Love Unlimited... een damesgroep met drie leden, waaronder zijn latere vrouw Glodian James... waarvoor hij de klassieker Walking in the Rain with the One I Love schreef. White had een aantal liedjes geschreven en zocht een mannelijke vocalist... om deze op te nemen, maar uiteindelijk liet hij zich overhalen dit zelf te doen. En dit leidde tot het succesvolle album I've Got So Much To Give... met de onvergetelijke hit I'm Gonna Love You... Just a Little Bit More Baby. Zijn volgende succes was de oprichting van het Love Unlimited Orchestra. En tegen alle verwachtingen in werd het volledig instrumentale Love's Team een grote hit. White behaalde zijn grootste successen in de jaren 70. En in die periode was er natuurlijk ook de disco, maar later heeft hij nog diverse hits gehad. Tijdens een verblijf in het ziekenhuis waar hij herstelde... van de gevolgen van een beroerte overdeed White aan een nierziekte. In 2013 kreeg hij postuum een ster op de Hollywood of Fame. En wij draaien dan nu de onvergeten Barry White. You like. If I wanted you, I'm hung up. was dat. And you make me feel good. Nou, ik vond het lekker hoor. Heerlijke muziek. Boom. Ja, en als u het gitaartje hoort, dan weet u het natuurlijk, hè. Dan is het weer tijd voor cultuur. Cultuur. cultuur. In het theater in Haarlem, aan de Van Oldenbarneveldlaan, um, speelt dit weekend The Woman in Black. Een huiveringwekkend, ijzersterk spookverhaal. Samengevat, al meer dan 30 jaar is The Woman in Black te zien op het Londense West End. Miljoenen bezoekers zijn daar al getuigen geweest van deze aangrijpende en angstaanjagende toneelvoorstelling. De jonge advocaat Arthur Kipps krijgt de opdracht om de begrafenis van Alice Droblaw bij te wonen en haar nalatenschap uit te zoeken. Hij heeft er geen enkel idee van dat achter de gesloten luiken van een grote huis gruwelijke geheimen schuilgaan. Pas wanneer hij bij de begrafenis een glimp opvangt van een jonge vrouw... met een uitgeteerd gelaat die geheel gekleed is in het zwart... begint hem een ongemakkelijk gevoel te bekruipen. Jaren later, als oudere man, is Arthur geobsedeerd geraakt door het idee... dat hij en zijn familie vervloekt zijn door de spookachtige vrouw in het zwart. In zijn poging het kwaad te bezweren neemt hij een sceptische jonge acteur in de hand om samen met hem zijn ervaringen na te spelen. Maar als zijn verhaal zich ontvouwt... begint de grens tussen werkelijkheid en herinnering... onheilspellend te vervagen. En dit speelt dus 14 september, dat is aanstaande vrijdag... om kwart over acht tot half elf in het Haarlemmer Hout Theater. Daarna is er nog een voorstelling. 15 september, kwart over acht. 20 september, kwart over acht. 21 september... 22 september en ook nog donderdag 27 september. Dus als u wilt griezelen, ga naar het Haarlemmerhouttheater. Wilt u vaker naar de toneelvoorstelling... maar is het lastig om een keuze te maken uit het overweldigende aanbod? Wilt u vaker naar het toneel, maar komt het er nooit van? Kies dan voor dubbelspel met drie voorstellingen... op de intieme vlakke vloer van de toneelschuur. En de drie voorstellingen en drie in de majestueuze lijst van Stad Schouwburg Haarlem. Bijna alle voorstellingen zijn voorzien van een exclusieve inleiding. Bovendien verzorgt Remco van Rijn van het Nationale Theater... op 17 september aanstaande de unieke masterclass... De kunst van het toneelkijken. Theater is spelen met codes en de verwachting van de kijker. Remco van Rijn geeft aan de hand van een aantal voorstellingen... een kijkje in de trucendeus van de theatermaker van de oudheid tot en het high-tech theater van deze 21e eeuw. En dat is nog niet alles. Het totale pakket geeft ook korting op de theaterkaarten. Dus een unieke kans op het seizoen lang uiteenlopende theater. Inleiding is in de toneelschuur om half acht. Inleiding in de stad Schouwburg is om kwart over acht. Dus begint nu aanstaande maandag 17 september... de masterclass toneelschuur en ik zei dan aanvang 8 uur Sentiment, dit. Zeg dan. Recht sentiment, hè? Dit is sentiment. Ja. Ja, dat, dat een mooie tijd was dat. Denk je dat uh, wat we hadden, dat stierf in schoonheid. Uh, <laughs> maar we hebben wel uh, mooie muziek gemaakt. Maar, we hebben uh, mooie muziek gemaakt, maar we brachten het niet tot uh, one-hit wonders. Nee, nee zelfs nee, niet tot uh, nee. helemaal. Nee, zelfs daar niet toe. Nee. nee. Oh, niet te geloven Ja, eh, Poco was dit En het liedje dat heette You Better Think Twice En we hadden toen de tijd een bandje dat heette Kaboodle En daar speelden wij dit nummer mee dus, eh, En dat hebben we in 91 nog eens overgedaan daar, heb ik nog over. daar is nog een opname van trouwens Ja, ja bij een 25-jarig jubileum we hebben we het nog een keer overgedaan hè? Dat hele verhaal Goed, eh, wat gaan we doen Oh ja, cultuur Ja, cultuur Bep, cultuur ja. Ja, kom, op maar, kom op, maar in de lange Begijnenstraat 9 in Haarlem, dus in de het gebouw van de toneelschuur, is nu Boekhandel Atheneum. Uh, en samen met de toneelschuur bieden zij ook dit theaterseizoen literaire avonden aan. Onder de noemer Boek en Schuur. Het aantal plekken is beperkt. Moderator van deze avonden is psycholoog, schrijver en moderator Thijs Launspach. Boek en Schuur is een literaire theateravond die bestaat uit een uitgebreide inleiding... gevolgd door een dagmenu in het café van de toneelschuur... en een bezoek aan een theatervoorstelling. Tijdens de inleiding laat Thijs Launen, Laun Spach... in gesprek met spraakmakende kenners van het boek... en de theatermakers van de voorstelling die u die avond gaat zien. Zo'n literaire avond kost 17,50 euro. En dat is inclusief het literaire gesprek het dagmenu. Menu, en ik lees daarbij inclusief wijntje en een koffie met een bonbon. En een toegang tot de voorstelling en een literaire cadeau. De kaarten zijn te koop online en bij de kassa's van de toneelschuur in Haarlem... nogmaals, het aantal plekken is beperkt. En voor deelname hoeft u het boek niet gelezen te hebben... Het programma luidt als volgt: half zeven het literaire gesprek in de bibliotheek van de toneelschuur. Half acht het dagmenu in café-toneelschuur. En om half negen de voorstelling. En ik heb hier dan staan, over die voorstelling weet ik het eigenlijk niet. Maar Begijna Straat 9, dus nog steeds het ongelooflijke verhaal van mega-grote peer. Dat is de filmschuur.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 Smit-Martin, Jacob-Martin-Smit uh, volledig. De, het is zaterdag 15 september is de voorstelling om 15 uur. Zondag 16 september is hij om kwart over 11. En woensdag om 19 september is hij om 15 uur. Ook in de toneelschuur van Haarlem, Lange Begijnstaag, is dinsdag 18 september om 8 uur. Afgelopen seizoen speelden ze het dak eraf op Lowlands. En nu zijn ze te zien vibrato. Kruis, een Noorse ingenieur met een Nederlandse muzikant. Mixt dat met Balkan, klassiek, volk en tango. En je hebt Maartje en Kinee, Het virtuoze popcomedieduo van Nederland. Afgelopen zomer speelden ze het dak eraf. Van de Juliet op Lowlands en nu zijn de dames te zien met vibraten. Het is hun eerste twee shows lieten ze de nerds onder de damesduo's het parool al zien over volstrekt eigenzinnige musicalen en musicaliteit en humor te beschikken. In deze voorstelling nummer drie willen Maartje en Kine weten waarom de wereld zo heftig vibreert en hoe liefde zo snel kan omslaan in haat, in vertrouwen en in. Angst dinsdag 18 september 20 uur. De toneelschuur. waren drie. Little Sister. Dat ben jij. Little Sister. Toch? Little Sister. Ja, ja, jij, ja, ben, ja, ja jij bent. Jij ja, ja, Little ja. Sister. Ja. ja. Uh, don't you do what your big sister does. <laughs> nou, dat heb ik dan ook niet gedaan. <laughs> nee, nee, heel verstandig. Uh, Ray Cooner was dat met een leuk liedje. Little Sister. Dus zoals dat ook heet. Hé, hey, het is uh, bijna weer half drie, hè? Uh, half twee. Half twee, Sorry, drie, half ja, drie, ja. ja, ja, ja. Time passes quickly, maar toch ook weer niet zo quickly. Half twee. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. In het al jarenlang slepende conflict tussen de gemeente Bloemendaal... en de eigenaren van landgoed Elswoud Hoek... zijn door de gemeente veel documenten geheim verklaard... of zelfs echt achtergehouden. Dit bleek uit een extern rapport. Nu heeft burgemeester Albert Roest van Bloemendaal... bij de politie melding gemaakt van mogelijk schenden van ambtsgeheim door enkele ouds-raadleden. Het is nu aan het Openbaar Ministerie om de zaak al dan niet te onderzoeken. Roest heeft deze opmerkelijke stap in een brief aan de huidige raad bekendgemaakt. Wie de, en dan staat er dus haakjes, ouds-raadleden zijn, schrijft hij niet in de brief. De vrachtwagenchauffeur die vorige maand verklaarde bij Schiphol beroofd te zijn... van een miljoenentransport, is gearresteerd door de Koninklijke marechaussee. De 42-jarige man uit Amsterdam is nu zelf verdachte in het onderzoek... naar de op 14 augustus gestolen vrachtauto met dure elektronica. In de vrachtwagen zaten spullen ter waarde van 5 miljoen euro. Hij werd dus als gestolen opgegeven en anderhalve week later uitgebrand teruggevonden. Na de arrestatie van vanmorgen werd de woning van de verdachte doorzocht. Hierbij is een grote hoeveelheid geld, telefoons en computerapparatuur in beslag genomen... De verdachte zit vast. De Koninklijke marie verricht onder leiding... van het Openbaar Ministerie van Noord-Holland verder onderzoek. Er niet, uh, wordt niet uitgesloten dat er nog meerdere, meerdere arrestaties zullen plaatsvinden. Wat luchtiger nieuws honden zijn zondag 16 september welkom... in het open luchtschwembad De Houtvaart. Eens per jaar mogen ze een duik nemen in het Haarlemse bad... en na afloop wordt het bad geleegd om in het voorjaar weer te worden gevuld er moet per hond worden betaald en hun bazen mogen gratis dit was wat regionaal nieuws van vanmiddag half 2 ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur Weer of geen weer, zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. In een groot deel van het land is het bewolkt en er valt af en toe wat regen. Alleen in het zuidoosten schijnt nog af en toe de zon... en kan het nog 22 of 23 graden worden. Geleidelijk wint de bevolking en de regen steeds meer terrein. Vanmiddag is het dan zo'n 15 tot 20 graden. De wind waait uit het noordwesten en is zwak of matig. Morgen begint de dag in het noorden lokaal met mist. In het zuiden valt eerst nog wat regen. Geleidelijk breekt de zon door en kan er dan een enkele bui vallen... en smiddags wordt het 16 tot 19 graden. De komende dag is het bewolkt en neemt de kans op regen af in Zandvoort. Het is dan 70 graden overdag en de temperatuur s'nachts daalt tot 10 graden. De wind blijft matig, windkracht 3. In het weekend neemt de kans op zon toe en wordt de temperatuursverwachting weer 22 graden overdag en 15 graden s'nachts. Dit was het weer. Maybe go to rehab Had ze wel nodig. <laughs> ja, dat is genoeg. Uh, wat wou ik zeggen? Oh ja, uh, Amy Winehouse. Je, je bent wel in Amy Winehouse, Gisteren ja, ook Ja, al? sinds ik gisteren weer van de draaide, dacht ik, ach ja, laten we dat toch steeds mee blijven nemen. Ontzettend jammer dat ze er niet meer is. Ja, ja. ja, ja. Wat hoor ik nou toch allemaal weer? Oh, het gaat heel erg brommen. Ja. ja, het bromt ineens. Nou, het is over, hoor. Het so, is Lowell George. Zo'n leuk liedje. Dreaming, drinking, tequila. Chick to chick. I came all the way from Maria Del Rey. On a plane yesterday. From Lowell George, on, uh, begonnen bij de band Little Feet, onder andere. En dit was een soloplaatje van hem. Hij is ook helaas lang niet meer onder ons. Cheek to cheek. Nou, nog even een stukje cultuur, eh, Bip. Wij doen nog een stukje cultuur. Doe jij maar. Ons Doe nog even een stukje cultuur. Kom nou. Hè. Even kijken. In het mosterdzaadje. En dat is dan vrijdag aanstaande, 14 september, om 8 uur. Is het gitaarduo Silvan de Smit en Lazonas das Galactis. Nou, dit zou Dolly hartstikke goed uit kunnen spreken... zo net terug uit Griekenland. Zij zijn te gast in het mosterdzaadje dus. Zij studeren samen op het conservatorium van Amsterdam... klassiek gitaar. Van jongs af aan kennen beide een obsessie voor het instrument... en delen zij hun nieuwsgierigheid in gitaar en muziek. Ze laten horen hoe divers de genres zijn... en wat er al niet voor mogelijk is, uh, mogelijkheden in het instrument zitten. Na korte tijd samenspelen was er al een sterke muzikale connectie en besloten zij een duo te vormen. Met veel passie en plezier verzorgen zij hun optredens en verheugen zich op de kennismaking met het publiek in het Mosterzaadje dus. Aanstaande vrijdag om 8 uur. Dit jaar vieren Tsjechië en Slowakije dat zij zich 100 jaar geleden losmaakten uit de monarchie Oostenrijk-Hongarije. Dit wordt in Tsjechië en Slowakije breed gevierd. In dat kader organiseren de Stichting Hart van Europa... en de Vereniging Grote Kerk Beverwijk allerlei activiteiten... om dat feit te vieren met een tentoonstelling... 100 jaar Hart van Europa, met verschillende concerten... een dansvoorstelling van de School voor Kunsten uit Bistré... en een tentoonstelling illustraties bij kinderboeken... en lezingen in Nederland. En tevens met een felicitatiereis van muzikanten uit Noord-Holland naar Tsjechië. Met het einde van de Eerste Wereldoorlog begon een nieuwe Europa. De geboorte van Tsjecho-Slowakije is voor ons aanleiding om daarbij stil te staan. Hierbij wordt u uitgenodigd om op 21 september om 16 uur aanwezig te zijn... bij de opening van de tentoonstelling in de grote kerk van Beverwijk, Kerkstraat 37a. Er zullen daarbij aanwezig zijn mevrouw Jana Nova, zij is ambassadeur van de Tsjechische Republiek... de heer Milos Seikora, hij is burgemeester van Bistree... en dokter Anders Martijn Smit, dat is de burgemeester van Beverwijk. Tijdens de middag is er een groep kunstenaars bezig... met het bouwen van een roze tank. De bedoeling van dit object wordt u tijdens de bijeenkomst wel duidelijk. We stellen het wel zeer op prijs. laat Beverwijk kennen... Als u aangeeft of u kunt komen, en dat kunt u doen via het e-mailadres Stichting Hart van Europa en dat allemaal achter elkaar. Apestaartje Gmail.com. Stichting Hart van Europa apenstaartje Gmail. Gmail dus.com. Kijk wel even bij mij om de hoek? Jou om de hoek. <lacht> nou, dan ga je het er even kijken. 15 september stads Schouwburg Velsen toneel om kwart over acht. De Vader. Hans Kwaset is weergaloos als een dementerende vader. Anderhalf uur bent u gekluisterd aan de geweldige Kwaset. De tragicomedie De Vader is een van de mooiste toneelvoorstellingen... die wij in jaren zagen. Hans Kwaset en Johanna ter Stegen speelden ons tranen in de ogen... zo zegt de recensie. Wat laten wij u deze onder de sterren bedolven voorstelling... graag nog een keer zien. Door de ogen van de hoogbejaarde André ziet u de verwarring van iemand met Alzheimer en hoe dat de mens om hem heen raakt. Verdriet en verwarring van dementie worden ook op een bijzondere wijze invoelbaar gemaakt. En toch kan er ook gelachen worden. Hans Quazet werd in zijn weergaloze rol bekroond met de hoogste Nederlandse toneelprijs, de Louis Dorg. Dus deze voorstelling is in de stad Velsen om kwart over acht. Vrijdag 6 april, en dat is best een eindje weg... maar Ron heeft hem toch al aangeleverd... vindt in kathedraalmuseum van de Nieuwe Bavo in Haarlem... de officiële opening plaats van de toneelstelling... Geloof in beeld van Marie Andriessen, beeldhouwer te Haarlem. In de reeks van tentoonstellingen over kunstenaars... die werken hebben gemaakt ter vervraaiing van de kathedraal... is dit jaar een tentoonstelling te zien over het werk... en het leven van de beroemde Haarlemse beeldhouwer... Marie Andriessen. Andriessen heeft voor de kathedraal diverse beeldhouwwerken gemaakt, waaronder een beeld van de heilige Antonius van Padua in de Antoniuskapel van het altaar en in de retabel in de Kerstkapel. Een retabel is een kunstafbeelding op de plek waar de altaar is geplaatst. In de tentoonstelling wordt met name aandacht besteed aan zijn religieuze oeuvre, De familie Andriessen, het Frans Halsmuseum. Haarlem en het Museum Beelden aan Zee te Scheveningen hebben daarvoor der diverse objecten beschikbaar gesteld. En de opening van het cultuurseizoen is dit natuurlijk al een prachtige tip, maar de vrijdag 6 april vindt de opening plaats in die kathedrale basiliek Leidsevaart 146. Dit heeft Ron Gijzen voor ons allemaal aangeleverd aan cultuurtips. Dit is geweldig. Wat verder weg. Wensen u een heerlijk cultureel seizoen. Prachtig. Dat zijn mooie woorden. Dat zijn toch toegep... hier. Hey, je had het in het nieuws had je het over diefstal van, eh, van een hele dure vrachtwagen. Ja. Maar er is ook diefstal van muziek, weet je dat? Dat bestaat, Hedwig. Ja, dat ja, bestaat. Ja, ja. Ik, ik ga u twee nummers laten horen. En, nou ben ik benieuwd. Nou, dat, dat, ik zal het u straks vertellen. Ik ga u twee nummers laten horen. En dit groepje waar ik mee begin, die hebben wel heel veel diefstal gepleegd. Want die zit. Uh, uh, het liedje wat ze gaan zingen, dat bestaat uit twee andere nummers. Van anderen. Let maar op, dat wordt heel leuk. <lacht> Gekopieerd uit uh, Sweet Home Alabama van Leonard Skinner uh, Koortjes ook en het pianopartijtje wat u nu erachter hoort is ook letterlijk gekopieerd uit Sweet Home Alabama maar het pianopartijtje de hele begeleiding is compleet afkomstig van een heel ander nummer en dat nummer kent bijna niemand, denk ik maar luister maar Dus over pikken gesproken. Goedemorgen. Helemaal. En dit is uh, Walter Zivan. En het nummer heet origineel Werewolves of Landen. I saw werewolf with a Chinese menu in his hand. Walking through the streets of Soho in the rain. He was looking for the place called Lee Ho Fox. Gonna get a big dish Child, man. Ah, -oh, who? Well, the Wars of London. Ah, who? -oh, ah, -oh, who? Well, Air Wars of London. Ah, who? -oh. You hear him howling around your kitchen door. You better not let him in. I got mutilated late last night Werewolves of London again. is dus echt typisch onder het uh, motto van uh, beter goed gejat... Dan, uh, dan slecht gecomponeerd. Want dat nummer van Kid Rock, wat u hier voor dat bestaat dus gewoon uit twee andere nummers. Namelijk Sweet Home Alabama, voor een groot deel. De solos bijvoorbeeld die erin zitten. En de pianos zijn letterlijk gekopieerd. En dan hebben we ook nog uh, dit laatste liedje... dat van, van Walter van, heet die man. En dat liedje dat heet uh, uh, Werewolves of London. En de pianopartij, of tenminste de hele begeleiding is ook letterlijk gekopieerd. Gewoon precies overgenomen. Nou, ik vraag me af wie de credits van, van die compositie gehad heeft. Daar ben ik echt benieuwd naar. En misschien dat het nooit iemand is opgevallen... omdat dat nummer Weerwels of Landen... nou niet echt een van de bekendste werkjes is, uh, denk ik, zomaar. Maar goed, zo is het maar weer. Onder het motto, goed gepikt. Beter goed gepikt dan slecht, gejat, uh, slecht gecomponeerd. Zo was het. Uh, zo, was het uh, zo was het. Ja. Nou, ik vind dat toch wel... Nou ja, ik vind het eigenlijk schandalig. En daarom, daarom vroeg ik me ook echt in alle gemoede af... aan wie de credits van dat nummer uh, toebedeeld zullen zijn. En niemand, het. en niemand heeft geroepen, ho ho, het was eerst van mij, hè? Nee, ik heb er niets over gelezen en niets over gehoord. En het is toch al een tijdje oud, want dat voor kid Rock is ook al een aantal jaren oud. Maar ik kwam daar toevallig achter dat ik dat nummer van die Walter Sivon... dat zat van de week in, in, in een lijstje wat ik altijd wekelijks krijg van, van Spotify. Eh, Discover Weekly. Ja. En daar zat hij in. En ik denk, week. Dus ik luisterde naar dat nummer. Ik denk, is dat leuk voor de uitzending? En toen herkende ik natuurlijk gelijk dat hele verhaal van, van Kid Rock. Nou ja. Tegenwoordig is het wel vaker mode om gewoon een, een stuk of een groot deel van een nummer over te nemen. En dat weer ter eigen, eigen glorie te gebruiken. Dus het komt wel vaker voor. Sample heet dat. Maar goed, Bep, het zit er weer op. We hebben het weer gehad voor vandaag. Dank voor jouw... Uh, illustre aanwezigheid vandaag. Mijn hartelijke dank. Fijn dat je wilde invallen. Zeer graag gedaan. Ja, en morgen zijn we er weer met onze Dolly. En uh, Nou ja, verder... Uh, gaan we het allemaal wel weer zien. Hè? Ik ben er natuurlijk ook aanstaande zondag... nog even met CFM Classic. Ook dat nog, en dat is de 50ste. Ja, dat is de 50ste die we opgenomen hebben. Kwam ik achter gisteravond. Ja, de 50ste CFM-klassiek. Hartstikke ja, de... leuk. Nou, ja. Het vraagt om taart en uh, bruis ja. <laughs> Een hele speciale uitzending uh, zondag. Dat kan ik u vertellen. Want helemaal centraal, twee uur lang... staat de wereldberoemde pianist... die eigenlijk al lang dood is. 82 gewoon, ik het goed heb onthouden. Uh, uh, Arthur Rubinstein. En we gaan zijn muziek... van deze legendarische pianist... op alle mogelijke fronten laten horen. met orkest, solo en noem maar op. Muziek van Chopin en uh, nog veel meer moois. Aanstaande zondag. Aanstaande zondag dus tussen... 7 uh, en 9. Maar goed, eerst morgen nog. En morgen tussen 12 en 2 Zandvoortlust. Bep! Hartstikke leuk. Fijn Bedankt dat je er voor was, Ik je gisteren allemaal en ja. uh, Ruud. Ja. Succes verder deze week. Ja, gaat wel. Jolly, welkom terug naar fijne vakantie. En Zo is dat. Ik ben er volgende week dinsdag weer. Heel gezellig. Oké. Okay. Doei. Dag. Ik was te vroeg. Ik was korter dan ik dacht. We yeah. hebben <laughs> ah, maar, maar even fun wie het kan ons ontgeven.